Jan van den Putten met het NOS-journaal. Edith Schippers moet informateur worden. De lijsttrekkers van de vier partijen die gaan onderhandelen over een nieuw kabinet willen dat allemaal. Dat blijkt uit het verslag van Schippers over haar werk als verkenner. Het verslag is aangeboden aan Kamervoorzitter Ariep. Morgen is er een kamerdebat over de verkenning van Schippers. In veel landen in Europa kunnen Turken vanaf vandaag stemmen voor het Turkse referendum over de grondwet. In Turkije zelf wordt er gestemd op 16 april. In onder meer Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en België kan er vanaf vandaag worden gestemd tot 9 april. In Nederland zijn de stemlokalen open tussen 5 en 9 april. Europese landen kijken huiverig naar het referendum omdat president Erdogan meer macht krijgt.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 Bij een botsing tussen een trein en een auto op een overweg tussen Franeker en Harlingen zijn meerdere mensen gewond geraakt. Dat zijn allemaal mensen die in die auto zaten. Volgens de Friese politie is er een trauma helikopter opgeroepen. Vanwege het, bus het ongeluk ligt het treinverkeer op het traject stil. Er worden bussen ingezet. Het weer, veel zon, geleidelijk ook in het noorden. Het wordt 13 graden op de Wadden en 17 in het zuiden. Ook morgen veel zon, dan wordt het 16 tot 20 graden en later is er kans op een onweersbui.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 Met een fluitje in de studio. Is ja, een fluitje geslikt. <lacht> ja, nee. U weet het wel weer, mensen. Als u dit melodietje hoort, dan is het weer tijd voor. Zandvoort. Lunch! Een Aha, eet smakelijk, lieve luisteraars. Daar sluit ik me volledig bij aan. En wat een weertje door. Hè. Oh, Daar word je zo vrolijk van. Hè. Heerlijk, ja. Ik zou bijna Alfred kwak opzetten. Hé? Oh, oh Oké, okay, nou, dat, dat komt helemaal goed straks. Dan gaan we die garage doen. Die zoek ik gewoon. Ja, je, je vraagt het en je krijgt het meteen op een. U vraagt het ja, oh, ik denk kom. Uh, Nou, uh, heb jij uh, de zomertijd een beetje, een beetje overleefd? Dat je zegt van ja, ik heb een nacht korter kunnen slapen, maar toch? Ja, het was geloof ik een wilde Ik ben ergens een uur kwijtgeraakt. Ik, ik, ik weet niet wat er dan gebeurd is. Nee, maar ik, ik vind het toch niet... Ik moet er wel weer even aan wennen. Ik merk dat hoe ouder je wordt, hoe lastiger dat wordt, hè? Is dat zo? Ja, vind ik wel. Heb jij er ja. geen last van? Ja, ik, ik maak toch van die hele korte nachtjes, joh. Dat is dan... waar, ja. jij bent vaak s'nachts wakker, hè? Ja. Dat um, zie ik, ja. Hoe zie je dat dan? Op Facebook. Ook dat aan mijn kop. <laughs> <laughs> Nee, dat is je niet aan te zien, dat je korte dagjes slaapt. Je nee, ziet er altijd fris en fruitig uit. Ik ben, uh, ik ben uh, ja. heel uh, onregelmatige slaper. Dat, dat uh, merk ik wel eens op, ja. Maar want ik ben ook nog wel eens s'nachts wakker. Mm, het heeft mm. veel ook te maken met mijn activiteiten overdag. En, ja. Maar ja, ik ben overdag nog wel eens uh, zo tussen de middag of zo. Dat ik even een uurtje uh, op de bank uh, ga liggen of zo. Ja. Om toch even de... de ja, de schade van de nachtkust in te halen. Want het lichaam vraagt er op een gegeven moment wel meer om. Maar, ja, ja. maar ik, ik heb ook in de gaten dat hoe ouder je wordt want je had het ja. net over de leeftijd maar hoe ouder je wordt, hoe minder uh, slaap je nodig hebt. Ja, he? zo lijkt ja. het op ja. ons. Nou, dat uh, is ook zo. Ja. ja. Het is dus, nou, voor mij wel handig, want ik ben nog graag uh, ja, actief achter mijn computertje en zo. Met mijn ja, foto's ja, ja, ja. en met mijn dingetjes. En met... ik wil ook nog een boek gaan schrijven eigenlijk. Dat, uh... Oh, meen je dat nou? Ja. ja. Een, een autobiografie? De, of, uh... de, nee, nee, nee. De, ka oh. de kaft heb ik al. De kaft heeft hij al. De kaft heb ik al. De kift krijg je vanzelf. Ja. <laughs> oh, oh, oh. Nee, ik ben een beetje humoristisch, maar ook een beetje, ja. een beetje, een beetje uh, filosofisch. Oh jee, oh jee, oh jee. Met allemaal mooie woordspelingen, jouw kennende. Ja, maar wel, wel iets met een, met, een, met een verhaal toch? Ja, ja. Geen roman of zo hoor. Nee, nee. nee daar zijn er zat van. Ja. Dat zijn we, die flutcomannetjes, die gooien ook weer zo weg. Nou, dat zijn toch ook wel behoorlijke romans hoor. Jawel, ja. maar dan, nou ja. Nee, maar onze collega Marco Termes, die schrijft toch prachtige boeken, ja. prachtige ja. romans. Ja, dat ja, dat is, er zijn natuurlijk uitzonderingen die de regel bevestigen. Dat is zeker. Ja. Waar. Ja. Nou, voor de mensen die wat later zijn opgestaan. Die heb je natuurlijk. Hè. De mensen ja, die, ja, ja. die eigenlijk uh, geen, uh, geen lunch doen, maar een brunch. Dan ja. vraag ik aan jou, hoe wil je je eitje? <lacht> in de morning, in de, in de midden, in de middag. Beetje zout of wat anders. En dit wordt, uh, als, als het allemaal doorgaat, Dolly, dan ga ik dus een ochtendprogramma doen. En dan ja, dat ja, zou iets hoor, ik en, al in de wandelgangen. En dan wordt dit met June. Leuk. Ochtend tot het programma van 7 tot 10. Met duif uit de veren. Met duif uit de veren. En dan verkeersinformatie. En nog meer verkeersinformatie. En dan ook nog wat verkeersinformatie. Een beetje de actualiteit. Regionaal, maar ook landelijk. Een beetje Goedemorgen Zandvoort. In plaats van Goedemorgen Nederland. Kan dat? Wat dat betreft? Wat mij betreft wel.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 Heb jij je eitjes zorgens, Dolly? Dat wil ik natuurlijk wel even weten. Hard gekookt, ah, dat, zag ik al. Of neem je een geen eieren, dat kan ook natuurlijk. Oh, ik ben gek op alle eieren. spiegel okay. -ei, spiegelei, uh, boer omelet. Uh, Boer-omelet. Maakt niet uit, maakt niet uit. Vind ik allemaal lekker eitjes. Maar, maar gekookt en dan liefst als, als Lea ze gekookt heeft. Want dat is echt een, een uh, specialist in eierkoken. Oké, okay, want ik weet precies hoeveel minuten... en dan zijn ze zo'n beetje half hard half, half zacht Precies, precies, precies. Als ik het doe, dan zijn ze... of je kan ze zo weggooien... Ja. of ze zijn keihard. En nooit is zo lekker ertussenin, weet je wel. En dat kan Lea zo <tus> verschrikkelijk goed. Dat zeg je goed. nou weer allemaal, nou goed. <tus> <tus> nou, hesh, Arl, wat <tus> ja. het over eet. Get down. <tus> Was as happy as could be Van Nothing Rhymed, Gilbert O'Sullivan, de man met het uh, hoedje achter die mooie vleugel of uh, de piano waar hij achter uh, zijn act doet en zijn zang act doet. Uh, hij heeft een aantal hits gehad, Claire onder andere en uh, Dit Nummer, Get Down, Nothing Rhymed. Uh, weet je er nog een te noemen, Dolly? Uh, ga je voor de duizend euro door dat je zegt van nou... Ik, ik... Ja, daarover val je me een beetje mee. Mm -hmm. um. Ik weet niet eens meer wat je allemaal opgenoemd hebt. Ja, het, het zijn er toch meer dan dat je dan uh, zo stiekem weg denkt, hè? Zeker weten. Ja, want je denkt altijd meteen aan nacht oh, in ma Maar ma hij heeft er veel meer gemaakt, ma he? Matrimony. Matrimonie. Oh zoenie. ja, ja. matrimonie. Ja, ja. Ja, ik zou het ja, jij de prijs. Ik, ja. ik stond vanmorgen stond ik bij jou onder het raam te fluiten. Heb je dat nog gehoord? Ja, maar ik. zag je niet dat ik achter de bank verstopt zat? Jawel, oh, maar okay. ik, ik, ik, ik zong jou toe. Get out your lazy bed. Oh, je lacht <laughs> ook nog ritmisch <laughs> Met Bianco Get out your lazy bed I Get up, I get up Get out your lazy bed Before I count to free.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 zij kijk Dolly, helemaal fris als een hoentje, uh, gewoon uit haar lazy bed, gewoon in de studio ja, ja, bij ja, ja. Zandvoort. Ja, maar voordat jij kwam, uh, stond er al een Nederlander aan de deur, hoor. Oh, wat is, ja. is er gebeurd? Ja, nou zijn de ja, luisteraars die de scheuren, Die, die stond, er, kom uit je bed mijn liefste. Oh ja, dat ja, is, ja. Kom uit de bed Geert de Vries, was dat Geert de Vries of zo? Die zat zo. Was dat niet Boudewijn de Groot? Nee. Nee? Nee. nee weet nee, ik veel. Oh. Nou ja, die komt misschien ook wel uit de bedstij, of dat weet <laughs> het niet. Maar nee, dat was niet Boudewijn de Groot. Nee? Ik dacht Geert de Vries, die heeft zo'n... Ja, dat zo zou uh, zomaar kunnen, ik weet het niet. Of, of Douwe Egberts was dat. Douwe Egberts. Ja? Ja. ja kom uit de wedstrijd, mijn liefste. Weet de je niet, dit de is Nee, ik zal hem nog op. Arne, nee, Arne Jansen. Nee. nee er staat hier uit, al dood. allemaal bij je uh, Hij is bij, uh, Arne Jansen Pijken. is dood. Arne ja. Jansen is echt dood, hoor. Die is ja. hartstikke dood. Ja, nou ja, maar goed. Dood, kan niet, hoor. Die komt niet meer onder nee, mijn raam staan. Nee, maar die heeft, die heeft de, de hand aan zichzelf geslagen. Wist je dat? Arnie Jansen. Wat, Hansen. Arnie Meen je dat ja. nou? Oh. En die nee. hebben we nog met Ruud Jansen samen... op diverse bruiloften van meegemaakt. Dan kwam hij dan met zijn tape act... kwam hij uh, meisjes met rode haren zien. Ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, en waarom hij dat gedaan heeft, die uh, suicide... Dat, uh, ja, dat is eigenlijk niet duidelijk. Hij nee. zag er helemaal niet ongelukkig uit en zo. Ja. En hij was ook niet... Uh, armoedig, laat ik het maar zo zeggen. Want hij ja. verdiende genoeg met zijn ex. Dus wat ja. dat nou geweest is, ja, dat weet je toch niet. Er is nee, een, nee. Uh, pas een uh, nationaal programma aangeweid... Hè, aan, aan vooral jonge mensen die zichzelf van het leven beroven. Ja, dus, ja. ja, maar te, dan ervaart iemand toch op een bepaalde manier uh, druk, hè? Ja, ik heb ja. geen idee wat, uh, wat, ja. de, wat de mensen bezitten. De, mm. Depressies, langdurige, uh, chronische depressies. Mm -hmm. En uiteindelijk geen weg meer zien en... en uh, ja. Het gehad hebben. Ik kan me niet voorstellen, maar ja goed. Ik, ja, ik heb toch niet uh, een leven gehad dat je zegt... dat het is allemaal even over rozen gegaan. Best wel meegemaakt, dingen meegemaakt. Maar nooit de gedachte bij me opgekomen om, uh, hè, om eruit te stappen. Nee, ja. Jij ook niet? Of wel? Jawel. Echt waar? Ja. ja. Oh, ik ja, ja. toch. Oh ja, dat ding doe ik hier. <laughs> ja hoor. Ja. Hé, hey, maar het is uh, Echtbert Douwe die het zingt. Ja, dan Douwe Egbert, dat zei ik. <laughs> echt, echt, ja, echt bedauw, ja. Kom, het uh, beste. Weet ja. je niet, het is alweer te laat. De kosten ja, ja, kost ja, ja. luidt al urenlang, de klokken. Klokken, ja. En de kippen zijn al uh, urenlang van stok, of zoiets. Ja, dat zal wel zoiets wezen. Zoiets wezen, ja. <laughs> Hé, hey, uh, Shelby Lynn, ken je die? Nee, Lynn? nooit. Nou, port. Shelby Lynn is een dame, eigenlijk countryzanger is. Ja. Maar hij heeft ook het repertoire van Dusty Springfield... en met name de baggerag nummers zoals... Uh, I Only Want To Be With You... heeft ze op een hele aparte wijze op de cd gezet. En dan gaan we nu naar luisteren. Oh, leuk. me love you so I only know I never wanna let you go cause you started something oh can't you see that ever since we met you had a hold on me it happened I want to spend each moment of the day with you Oh, look what has happened with just one kiss I never knew that I'd be in love like this It's crazy, but it's true Start to smile at me and ask me if I wanna dance. And I fell into your open arms, oh, and I didn't stand a chance. Now hold on, baby, I just wanna be beside you everywhere. As long as we're together, baby, I don't care. Cause you started something. Oh, can't you see? Now, ever since we met, you had a hold on me. No matter what you do, oh, I only wanna be with you. You everywhere. As long as we're together, baby, I don't care. Cause you started something, oh, can't you see? That ever since we met, you had a hold on me. No matter. Luister naar Zandvoort, hier in Zandvoort. En natuurlijk ook naar Shelby Lynn. Met het prachtige repertoire van Dusty Springfield. I only want to be with you. We hebben nog één nummertje wat we kunnen doen. Dolly voor het nieuws weer aanvangt. Het regionale nieuws. Ja, ja. En dat gaan we draaien? Eh, nou, we gaan eh, Egbert maar eh, laten duwen. even. Haha, zo gooi je hem er gewoon in. Ik gooi hem er gewoon <lacht> in. Eh, de bed, de bedstee. <lacht> Leuk. Dus luisteraars, eh, mocht u nog liggen in de bedstee, kom eruit. Hè. Kom eruit. <laughs> Ruud Jans, zachte orgel, Komt helemaal <laughs> goed. <laughs> oh, kom uit de bedstee, liefste. Weet je niet, je bent al het hele dorp is al komen kijken naar de bruidegom die in zijn hemmie staat. De kachel van de kerk is ook bezweken, en ieder zit te vasten van de kou. De mistinaartjes worden zo valorig, ik zag er eentje met een pijlenboog. Ze speelden in Indiaantje op de kans op, en je moeder kreeg een pijltje in de oog. De hele zaak loopt vreselijk uit de hand. Voor het tientje gaven de getuigen. Een interviewtje aan en op een half de rand. ze wilden geld van vader. Ze gingen, want de bruid kwam niet in zin.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 Nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja luisteraars, dan is het nu uh, weer tijd voor het regionale nieuws van, uh, bij Zandvoort Luncht. En het is vandaag de datum 27 maart 2017. Voor de 78-jarige mevrouw Van der Meer uit Zandvoort is een etentje vrijdagavond op een klein persoonlijk drama uitgelopen. Op weg naar huis werd ze door de wind omvergeblazen en raakte haar kunstgebit kwijt. Mevrouw van der Meer kwam daar pas in het ziekenhuis achter. Door al het bloed had ze het niet eerder gezien. Deze mevrouw wil zo graag haar bovengebit terug. En dat is niet alleen omdat een nieuw gebit kostbaar is... maar ook omdat het vijf weken duurt om een nieuw gebit te laten maken. Er is een beloning uitgeloofd voor degene die haar het gebit terug kan bezorgen. Wie het gebied van mevrouw Van der Meer heeft gevonden... kan met haar begeleider bellen op een Amsterdamse telefoonnummer... dus nummer 020-488-0099. Vrijdagavond, omstreeks, omstreeks kwart voor elf... is de bestuurder van een rode Volvo ingereden op een persoon... En deze is tegen de voorruit van de auto aangeklapt. Dat is gebeurd op de laan ter hoogte van Bentveld. Hierna is het voertuig met hoge snelheid weggereden in de richting van Heemstede. Het slachtoffer is nog een stuk achter de dader aangereden, maar is deze kwijtgeraakt. De politie is op zoek naar getuigen van dit incident... of naar mensen die meer kunnen vertellen over het genoemd voertuig. Deze moet schade hebben aan de voorruit... Nou, wat is er nou gebeurd uh, daarvoor gaand. Misschien heeft u daar iets van meegekregen. Rond 11 uur s avonds reed het slachtoffer weg uit Zandvoort in de richting van Heemstede... toen hij stuitte op enkele herten op de weg. Het slachtoffer kon niet doorrijden door de herten en moest wachten tot deze waren doorgelopen. Achter hem kwam een auto aanrijden die blijkbaar geïrriteerd raakte... omdat zijn voorganger was gestopt voor de herten... Nou, met hoge snelheid en luidtoeterend wist de dader om het latere slachtoffer heen te rijden. Bij het tankstation op de Dr. Gerkenstraat kwam het slachtoffer de asociale bestuurder opnieuw tegen. Ook ditmaal vertoonde de bestuurder agressief en asociaal rijgedrag. Op de Zandvoortse Laan ter hoogte van de Westerduinweg reed de bestuurder opnieuw achter het slachtoffer. En dit deed hij al luidtoeterend, bumperklevend en zijnend met groot licht. Het slachtoffer had er genoeg van, stopte de auto en stapte uit om te vragen wat het probleem was. Maar Op dat moment reed de dader dus met piepende banden in op het slachtoffer. Het slachtoffer kwam op die motorkap van de auto terecht en rolde vervolgens over de auto en kwam op de grond terecht. En de auto reed door en verdween in de richting van de kruising Vondelaan met Borgerweg in Aardenhout. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel... en heeft alleen wat bulten en schaafwonden overgehouden aan de aanrijding. Nou, de dader reed dus in een rode Volvo, Type ze dan... en had 1 A2 inzittende in de auto. Hij heeft zeer gevaarlijk, asociaal en opvallend rijgedrag vertoond... vanaf Zandvoort tot aan Aardehout. En mogelijk heeft iemand dit gezien. Graag komt de politie dan met deze mensen in contact... via telefoonnummer 0900-88... 4 4. Of meld misdaad anoniem, dat kan ook, op telefoonnummer 08007 en dan drie keer 0. Op de Zandvoortse Laan heeft vrijdagmiddag een kettingbotsing plaatsgevonden. Rond kwart over drie reed een automobilist richting Zandvoort en moest remmen. De opkomende automobilist zag dit op tijd, maar de derde automobilist klak. Knalde, ik wou zeggen, knalde op zijn voorganger en duwde deze tegen de voorste auto. En tot slot reed er nog een vierde automobilist achterop. Niemand raakte gewond bij het ongeval. En de voorste en achterste automobilisten... konden na het invullen van het papierwerk hun weg vervolgen. Zij hadden slechts lichte schade. Alleen de twee middelste auto's zijn weggesleept... en één daarvan is totaal los. Door het ongeval en de nasleep daarvan ondervond het overige verkeer richting Zandvoort enige hinder. Gisteren was onze plaatsgenote Bettina Zandbergen van Veen op de televisie bij RTL 4. Zij werd verrast door Irene Moors van de Vriendenloterij en werd getrakteerd op een wellnessdag. Bettina was voorgedragen door stichting Metakids. Deze stichting komt op voor de belangen van kinderen met de ziekte van Zijlweger. Bettina zet zich als vrijwilliger in voor de stichting... ondanks de zware zorg voor haar oudste dochter... die aan de ziekte van Zellweger lijkt... en daardoor doof en praktisch blind is. Aan het eind van de dag stond het gezin Bettina klaar... voor een heuse fotoshoot. Dus een welverdiende dag voor Bettina.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 wordt een aantal keer per jaar georganiseerd omdat weggooien zonde is... en een kleine reparatie vaak volstaat. Vrijwilligers staan klaar om samen met u uw meegebrachte item weer als nieuw te maken... en dat geheel gratis. U betaalt alleen voor de noodzakelijke onderdelen. En uh, daar kom bij, bent u handig en wilt u graag meehelpen als vrijwilliger... dan bent u uiteraard ook van harte welkom. Neemt u dan contact op met Thea Kamperman via telefoonnummer...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 Nou, dan nog even twee korte berichtjes over twee heren... die uh, bij ZFM zeer bekend zijn. En trouwens in Zandvoort en omstreken ook. Uh, ten eerste gaat het over onze eigen koordraaier, Die is 21 maart geïnstalleerd... als buitengewoon raadslid voor uh, gemeentebelangen Zandvoort. En uh, zojuist is bekendgemaakt dat de roman tig jaren van schitterende nederlagen van Marco Termes... is aangekocht door NBD Biblion. En dat is het overkoepelende aankooporgaan van de Nationale Bibliotheken. Eh, wat dus inhoudt dat dat prachtige boek van Termes... nu verkrijgbaar is door heel Nederland. En tot zover het nieuws van Zandvoort en Omgeving. We zijn benieuwd, Dolly, of de, het weer, zoals het zich nu veel voordoet... of dat de komende maanden het geval is. Kan je dat al voorspellen? Ja. Oh, ja oh. Nou, dan was dit het weer. <laughs> ja, het nee, zou, dat zou mooi zijn. Hè? Ik ga wel wat meer vertellen. Ja, want ook vandaag is het weer prachtig lenteweer... met volop zonneschijn. De wind waait matig uit het zuidoosten... en de temperatuur stijgt naar maximaal 15 graden. En dat is afgerond 4 graden meer... dan wat normaal is voor deze tijd van het jaar...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 We gaan hem draaien, maar van Veens vrolijk. En ik ben uh, dubbel vrolijk nu, want ik heb net een lekker stukje boterkoek achter te kiezen. En dat is niet zomaar gebeurd, want uh, onze uh, collega Sander uh, ja? maakt dat het hier uh, uh, in de studio een stuk veiliger is geworden. Veiliger en feestelijk, hè? Vandaag erg feestelijk, want uh, Sander is geslaagd voor zijn diploma beveiliging. Kijk. En meteen een leuke baan in het Ajax-stadion. Ook nog? Ja, met Danny blind. <laughs> Dat moet je niet de licht opvangen, opvatten. Hey, Sander, pak, ja. pak even een microfoon. Jongen, dan, kan ik eventjes, dan kunnen we even wat aan jou vragen. Uh, en je, je, hoe, lang heb je, hoe lang heb je daarover gedaan, over dat hele traject... Uh, om het diploma te halen? Want ben je al lang in dienst uh, als beveiliger? Als leerlingbeveiliger, moet ik het zeggen? Over uh, de opleiding heb ik een jaar en zeven maanden gedaan. Oké. Okay. En uh, in die tijd heb ik uh, een jaar gewerkt... in het uh, Spaarne Gasthuis in uh, Hoofderop en in Haarlem. ja. Ook als, ook, uh, dus ook als beveiliger. Oké, okay. oh, daar lopen ook beveiligers rond dus. Daar lopen uh, tegenwoordig ook beveiligers rond. Ja. En uh, toen uh, zag ik een uh, hele leuke facturen vrijstaan uh, voor het Ajax-stadion. Oké. Okay. En ik dacht, uh, ik pak hem. Ja, en binnenkort misschien wel het Johan Cruijff-stadion. He. Ja, binnenkort <laughs> het misschien het Johan Cruijff. Dat zou zomaar kunnen. Hé, hey, maar in de, want, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Nou, ik heb natuurlijk pas in het Kennemer-gasthuis in Haarlem gelegen. Ik heb nooit beveiligers om me heen gezien. Maar ja, ze zag eruit dat ik een de die hoeven we niet te beveiligen. Want die vliegt zo te de uit. <laughs> maar maar want, uh, heb je daar dingen ook meegemaakt? Zijn de mensen agressief tegen het verplegend personeel? Zo? Komt dat voor? Het komt voor dat uh, de mensen agressief tegen verplegend personeel zijn. Ja. Ja, slecht nieuwsgesprekken hebben we er natuurlijk bij zitten. Oh ja. Ja. En, uh... Nou, je maakt af en toe wel eens dingen mee. Van alle markten thuis. Van alle markten thuis. Ja, ja. Hey, en dat, uh, dat, uh, die baan daar uh, in de Arena in Amsterdam... is dat een, uh, een baan van 8 tot, uh, tot 5 of van 9 tot 5? Hoe zeg je dat? Of moet je ook onregelmatige diensten draaien? Het uh, zijn onregelmatige diensten. Ja. Want uh, het zijn diensten van 6 uur. Ja. Dus, uh, we hebben 12 instaptijden. Oké, okay. dat is nog wat. Het kan wel eens zijn dat je om 4 uur s'nachts uh, moet beginnen. Ja, ja. En dan, uh, ja, met, met spoed naar Amsterdam, je, heb je zelf een auto? Of, uh, ik heb een uh, scooter, oh, een scooter en, en het openbaar vervoer. Ja, ja maar om vier uur s'nachts. Uh, en altijd ja. er geen openbaar vervoer. <laughs> je dan, een open... moet je op dan werkt het niet helemaal. Hey, en we hebben hier nog een collega, Willem Bruijs, die ook natuurlijk uh, in die branche werkzaam is. En, ja, uh, en die heeft me het afgelopen jaar ook uh, gesteund. Gesteund, gesupport. Geholpen ah, met de dingen. Ja. En daar ben ik uh, heel blij mee. Nou, en wij danken, danken jullie... Uh, of voor jou natuurlijk voor je heerlijke tractatie, luisteraars, want uh, u thuis hebt. Uh, lekker lekkere lunch misschien. Maar wij hebben ook een lekkere lunch. Maar aangevuld met een lekker stuk boterkoek. <laughs> en natuurlijk in de keuken nog uh, de lekkere paaseitjes. Ook oh, nog? Ja, oh, is helemaal is niet ja maar die heeft hij verstopt. Die moeten we eerst gaan zoeken. <laughs> oh, <liefde. laughs> maar uh, uh, dat is allemaal niet goed voor een duif natuurlijk. Heb je mijn buik wel eens gezien? Het gaat, <laughs> <laughs> het gaat helemaal niet goed. Daar heb ik ook last van hoor. <laughs> ja, nou, uh, er moet wel een paar kilo af. Maar goed, uh, vandaag mag het allemaal. Want uh, vandaag hebben we een beetje feest. Zo is het. Sander, van harte gefeliciteerd. Man, want, ja, dat ja, is toch. Uh, Geef wel. En we wensen je een prachtige, glansrijke carrière toe natuurlijk, hè? Ja. Ja, want ik denk dat je nog wel uh, hoger op kan als je dat zou willen, hè? Dat je ook privé-bodycard uh, wordt of weet ik veel wat. Dat zou uh, kunnen, dan zou ik weer in de school moeten. Ja, precies. Want, uh, je het weet, Wordt er een film over je gemaakt en een musical? Je weet het nog ja. nooit, hè? Daar ben ik nieuws Monteiro is het nu. <laughs> ja. Nou, goed, ja, geweldig. Man, We zijn, we zijn uh, helemaal blij voor je. I vraag why. Dit is uh Curtis Stiggers.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 En toch alleen. Maar hoe als je.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 Ik